Jelle Visser met het NOS-journaal. Frank de Boer is kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De NOS heeft bevestigd gekregen dat de KNVB met hem in gesprek gaat over de functie. Of de bond ook met andere kandidaten praat is onduidelijk. Op 7 oktober speelt het Nederlands elftal weer een oefenwedstrijd tegen Mexico. De KNVB wil voor die datum de opvolger presenteren van Ronald Koeman die naar Barcelona is vertrokken. Het team rond de Russische oppositieleider Navalny... denkt dat hij vergiftigd in zijn hotel is via water uit een flesje. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat hij het gif had binnengekregen... via een bekertje thee vlak voor een binnenlandse vlucht in Rusland. Navalny ligt nog altijd in Berlijn in het ziekenhuis... na zijn vergiftiging met het zenuwgif Novichok. Dinsdag liet hij weten dat hij weer zelfstandig kan ademen. In Nigeria is een jongen van 13 voordeel tot 13 jaar gevangenisstraf. Tijdens een ruzie met een vriendje zou hij Allah hebben beledigd. De jongen is veroordeeld door een sharia-rechtbank. Dezelfde rechtbank veroordeelde vorige maand een 22-jarige zanger tot de doodstraf... omdat hij met zijn muziek Allah zou hebben beledigd. Internationale organisaties veroordelen de straffen. UNICEF heeft de lokale overheden en de Nigeriaanse regering opgeroepen... om de zaak van de 13-jarige jongen te herzien en de straf terug te draaien. En voetbalclub FC Emmen is boos omdat de KNVB de sponsordeal met een seksshop heeft afgekeurd. De voetbalclub wilde Easy Toys als shirtsponsor... maar volgens de KNVB is dat in strijd met de goede smaak... en kan er een link worden gelegd met de seksindustrie. De voorzitter van FC Emmen is niet te spreken over de argumenten van de voetbalbond. Verder zegt hij dat jonge voetballers sowieso niet in de shirt zouden spelen... en dat FC Emmen het er niet bij laat zitten.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 van meels kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Live, dit is ZFM. Voor Donderdag 17 september, mijn naam is Walter Sands en hij zit er ook weer een dag weer tegenover mij. Jaap Koper, goeiemorgen. Ja, ja wat, wat doe je dan als je, om, als je om acht uur gewoon staat te scheren en ineens houdt je elektrische scheerapparaten bij je op? Ja, dan spring je op je fiets, ga je even kijken wat, wat er nou, aan, dus, aan de hand is. Ja. Stroomstoring. Goed, dus, bijna, hij is weer opgelost. Hij is opgelost, ja. ja de stroomstoring had betrekking op postcodegebied 2041. Ja. En in dat postcodegebied, daar woon ik. En ja. dan is toch ook even de logica om te kijken van... is het niet overal in Zandvoort? Werkt het hier? Dus dat is toch het eerste wat je, wat je doet. En dat is ook de reden waarom ik denk... nou, dan ga ik wel even kijken hoe het in de studio zit. En als ik er dan toch ben, gooi ik die schuif wel even open... voor door te vertellen en wat er aan de hand is. Praat je maar door en praat je maar door. Hartstikke goed, Jaap. Ja. Je bent van harte welkom. En uh, blijf er gewoon lekker bij. Ja, Tot zo. Ja, We begonnen natuurlijk vast met El Juro Morning. En wat gaan we doen vanochtend? Uh, half elf, uh, de column van Tino. Daarvoor heb ik nog een, uh, echt een heel leuk bericht uh, van NH over die sportvisser uh, bij het ei. En uh, ja, om half twaalf zal aan het jaar komen met een update van Alternative FM. Maar hij is er gewoon de hele ja. ochtend bij. Ja. Welkom, Jaap. Ik kan er net zo goed bij blijven, denk ik dan. Hè? Ja, hoor. Je mag het ook zo overnemen. Hoor. Nee, dat ga Nee, gewoon. Nee, nee, nee. nee. Blijft, ga ik gewoon euh... naar huis. Het <laughs> blijft toch een beetje jouw programma. En man. vanavond mag je ook weer. dus... Ja, dan word ik losgelaten. Maar toch mag je samen doen met drie dames. Dus... Oké, okay. nou, dat komt helemaal goed. Dan gaan we door met muziek. Dit is Prince. I'm you Ja, het mag nog vier dagen, Jaap. Uh, het is nog zomer, dus uh, zomerhitjes gaan uh, gewoon nog door. 23 september heb ik hem laten vertellen. Dus. Ja, het mag nog. Ja, uh, hou je van vissen? Ja, nou ja, uh, om hetzelfde te doen, nee. nee. Maar ik uh, weet uh, waar je naartoe wil, uh, want uh, dat is uh, iets uh, wat, je, wat je klaar hebt uh, staan. Ja. Maar ik, ik uh, ga toch even daarop uh, door... Voordat je dit, dit onderdeel gaat introduceren <laughs> bij de mensen thuis. Ik weet namelijk dat. Dat heb ik een beetje gevolgd. En ik, ik heb. De jongeman heb ik ook een tijdje. Daar heb ik ook mee te maken gehad. Die jongen die heette Jelle Visser. Ja? Die, die hengelt ook. In, okay. in en in een, in een, in, in die jaagt op snoeken. En. Nou, ik heb het geduld er niet voor. Ik moet altijd denken aan dat reclamespotje van, uh, van die krasloterij. Uh, ja. Dat is bij mij dan altijd uh, een moment van... Uh, als je hier geen geduld hebt, nou, morgen, ik ga weer. Dat, ja. dat idee. Uh, maar goed, uh, dat, dat, dat is bij deze man denk ik niet het geval wat jij Nee, op, uh, want dit, dit gaat over uh, Jules Stein. En dat, ik vind het een uh, legendarisch uh, interview wat, wat NH gedaan heeft. Uh, ja, je stelt je nou voor hoe dat gaat op zo'n redactie. Die zit natuurlijk allemaal te wachten en te kijken van... Ja, wat zullen we vandaag weer eens doen? En dan zegt er iemand van, ja, bij het ei, bij, uh, bij de pont, daar staat altijd zo'n visser. Ga daar eens mee praten. Nou, dat blijkt dus een Jules Stein te zijn. Die heeft, een, uh, die heeft een boek gemaakt, Denken als een vis. Vervolgens ga je gewoon die man interviewen en dan gebeurt er van alles. Ik zal het laten horen. Waar ga je nou op vissen? Snoekbaars. Amsterdam is de snoekbaars hoofdstad van de wereld, durf ik al te zeggen. Wat vinden die snoekbaars nou zo fijn in Amsterdam? Uh, gezond water, heel veel eten, er zitten heel, uh, heel veel aasvis in het water. En uh, mooie stad natuurlijk. Wat is dat nou voor vis, die snoekbaars? Snoekbaars is, uh, is niet de gezelligste vis die er is. Een hele kille koude uh, sluipschutter is het. Oh. Hij ligt op de bodem te wachten tot hij iets ziet. Dus zo'n snoekbaars is eigenlijk een beetje een rotvis? Ik vind het geen gezellige vis, Ik vind, uh, het heeft een heel eigen, eigen karakter. Kijk, en een baars is bijvoorbeeld weer een heel andere vis, ja. dat is ook een erg uh, over, uh, overmoedig beestje. Pakt vaak aas, dat bijna net zo groot is als hemzelf. En uh, die, die valt gewoon aan en die kijkt wel wat schipstrand. <laughs> dat klinkt wel zo, best wel een gezellige vis. Ja, dat is echt een straatvechter. En een snoek is weer een, een enorme man, heeft weer een andere, uh, die zoekt echt met alles en iedereen ruzie. Dat is, ja, dat is gewoon echt een bullenbak is dat. Die zullen we hier niet zo snel vangen hoor. Ja, ja, dat heb je dan natuurlijk altijd. Dan, ja. Dan, dan, ja, dan, dan loopt hij vast. Dan maar loopt die vast. Ik, ik zit er met te bedenken. Uh, want je zegt dat dan zo: uh, hoe ja. dat dan bij zo'n redactie aan toe gaat. En joh, ga jij even kijken of. Uh, of nou, dat ga ik toch wel even doen. En dan uh, het is een gezellig verhaaltje op uh, tekenen. Maar. Het uh, is niet uh, die man uit die, uh, die, kras, uh, die krasloterijen. Nee, uh, dat hij zegt, ik ben er helemaal klaar mee. Na, na, na vijf minuten dat hij niks gevangen heeft. Nee, hem. deze man die, die staat dus altijd bij de pond. Mm. En uh, hij, hij heeft dus echt een boek geschreven over de vissen. Denk als een vis heet dat boek van hem. Mm. En uh, ja, hij, hij vertelt er heel leven nog over. Het enige is dat hij dus even aan het bufferen is. Maar yeah. we kunnen hem gewoon weer starten vanaf... Ja, nee? Ik denk dat ik hem zo weer heb. Hij, hij loopt hier, we lopen even een stukje terug weer. Oké. Okay. Dat, ja, dat is gewoon echt een bullenbak is dat. Die zullen we hier niet zo snel vangen hoor. Wat zitten ze nou vandaag te denken dan die vissen? Want ik uh, volgens mij. Uh, ah. bam, Lekker hoor, en een goeie ook. <laughs> Zware vis. Ja? ja? Ja, serieus grote vis. Dit ha haak je niet elke dag. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dit is wel bijzonder hoor. En dan ben ik serieus. Het is niet omdat de camera aan staat. Maar het is echt een zware vis. Oh, je staat helemaal te trillen? Ja, dit, heb ik, dit maak je niet vaak mee. Dan ben ik serieus. Zo groot, zo sterk. En daar moet hij ergens zijn. Kijk eens. Een hele grote snoek. Oh. Peppa. Yes. Ja, die zag ik even niet aankomen, maar ik ben blij dat ik hem zie. Hoppa! <laughs> Zo, dat was hem dus. Prachtige snoek van nou, 85 naar nou, 90, denk ik. Schitterend, hè? Moet je bek zien. Hoe vet is dit? Ik ga hem terugzetten. Ja. Gaat hij door? 1, 2. Ja. En nou zwemt hij weer. Hij is blij. Ik ben blij. Mooi, hè? MUZIEK Ja, daar was iets bijzonders mee. Ja, daar is ook uh, iets bijzonders mee. Uh, ik heb wel geheugensteuntje hoor, want uh, Tino noemt mij wel eens uh, Jaapipedia. Nou, dat, uh, dat moet ook wel, want anders uh, ben ik uh, af en toe gewoon ook uh, de draad van het verhaal uh, kwijt. Uh, maar dit is. Uh, uh, uiteindelijk zijn er uh, nog opnames uh, geweest in 1991. Hm. Uh, die waren, ze waren ook bezig uh, toen in dat jaar uh, met, met het album Innuendo. Dat is mm -hmm. uitgekomen. Ja. Uh, en uiteindelijk is in dat jaar ook Freddie Mercury overleden. Uh, en op een gegeven moment uh, uh, zijn daar nog een aantal ja, ver, ja, muziekstukken... die Freddie Mercury nog zelf had opgenomen. En die uh, kwamen ze op een gegeven moment tegen. En daar hebben die andere drie jongens, dus Roger Taylor... Uh, ja. John Deacon en uh, Brian May die hebben op een gegeven moment gezegd... nou, uh, daar gaan we nog mee aan de slag. Ja. En toen kwam meet in Heaven in 1995 nog uit... na dat, dat Freddie Mercury al overleden is... Uh, hebben ze dat uh, toch uh, tot, een, uh, tot, een, uh, tot een laatste studio-album weten uit te brengen. En daar staat dit nummer dus ook. Op. Wat op zich een erg mooi nummer is. Tenminste, ik vind het een van de betere van Queen. Ja, ja, ja, ja dan goed. Uh, smaken verschillen, muziek, uh, muziek, opvattingen. Ja, ook. Maar Dat uh, maakt allemaal niet zo uit. Prima. Uh, andere artiest... Ook een nieuw album uitgebracht, maar dit is van het oude album Liana La Havas It's What You Don't Do. La Havas van haar vorige album. Ja, Jaap. En dan heb je op dinsdagochtend een programma met Tino, Loogman, Paardenkoper en ook een beetje koper. Ja. En uh... Uh, afgelopen dinsdag uh, zat ik er zelf in plaats van Ger. Want uh, Ger viert dus een verlaten verjaardagsfeestje. Ja, klopt. Ja. En uh, in dat programma altijd vaste item: de column. De column, ja. En uh, Tino heeft hem afgelopen dinsdag weer uitgesproken. Het gaat over kunst. En uh, hoe je een abonnement kunt nemen bij een galerie waar je nog heel lang plezier van kunt hebben. <laughs> ja. Ik zal hem laten horen.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 Larry's Band of dikke Larry, zoals ze hier zeggen. Dikke Larry. Dikke Larry. Ja, ja in de jaren negentig, denk ik, hè? Nee, ik denk zelfs nog iets eerder. Ja, dat zelfs. Ja, zoiets. Ik ja. was in ieder geval nog heel klein uh, toen ik dit album gekocht heb. Klein? Ja, ik was heel ja, klein. <laughs> een klein mannetje geweest. Ja, ja, dat ben ik ook, hoor. Zijn we allemaal helemaal in die tijd. Ja. Heb jij eigenlijk dan wel eens uh, dat je dan zo als klein mannetje... dan aan de toonbank hebt uh, staan hangen? Maar hier heeft hij ook uh, de volgende zin. Dat Dan, dan weer niet. Naar Discohof gingen wij altijd heen. Discohof, vertel. Ja, ja. Discohof, dat was in, in Haren... waar ik opgegroeid ben, net onder Groningen. Ja. Was dat je, dat een, nou, als je klopgeesten hoort... dat is Martijn Luijten, die is boven bezig met... Uh... Ja, ik weet niet wat hij aan het doen nou, hij is. Hij is aan timmeren. Maar goed, ik ga door <laughs> even... bij Discohof in Haren. Ja, en dat was toch echt zo'n zo platenzaak... met van die plexiglazen bollen waar je in kon zitten... en dan kon je luisteren. En dan ging je eerst luisteren en dan vervolgens... kon je dan je LP meestal huffende fire of de cool gang kopen. Ja, want ik, ik weet nog een, een verhaal... van een, van een oh. soort mint, Guilty Pleasure van Andor Sandberg die hier vroeger heeft rondgelopen, zijn eerste nummer wat hij gekocht had was de Rocksteady Crew van. Uh... Ja, uit die tijd ben ik ook. Ja, de, van, uh, nou ja, goed, ik, ik, ben even die titel ben ik even kwijt, maar uh... ja, Hey You, Rocksteady, Rocksteady crew. crew, ja, ja dat, dat, een, een klein antwoordje. ik zie dat helemaal voor me, dus die zie ik ook. Uh, ja, bij jou, dat deed ik ook. Doen. Ja, hoor, ik ging gewoon echt uh, naar Disco en ik was daar vaste klant. Ja. Ja. Maar hm. is toch een beetje het uh, hout van Groningen. Ja. Maar ik woon in een gewone normale straat. Oh, oh. Ja, goed. <laughs> maar er wonen inderdaad veel mensen, professoren... en mensen van, die, van de academie en van de universiteit in Groningen. Die hebben allemaal hun grote huis in Haren. Daar heb jij dus ook geleerd, neem ik aan. In of uh, Groningen. Ik heb gestudeerd in Groningen, ja. dat bedoel ik. Dat dacht ik. Dus hebben geleerde mensen tegenover. Ach, ach, ach. Ja, we gaan terug naar Haarlem. Eva Valerie komt hier uit de buurt. Ze heeft een nieuwe plaat uit Bygons. Hier is ze. I pushed you further away Des jours j'aimerais être sourd dans un corps sans insomnie. Des jours, où je n'ai vraiment plus de goût. Faites des gosses qui nous ont dit: Il y a des jours, j'aimerais prendre le lâche, prendre le temps et me faire plaisir. Prendre le temps de dire au revoir à ma routine. J'aimerais faire un tour, m'enfuir d'ici, qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit.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 Il y a des jours où être vous, insouciant et sans souci Des jours j'aimerais avoir plus de jours Après tout je ne suis pas vos dieux Il y a des jours où je suis sûr de moi Des jours où rien ne va Il y aura un jour où je prendrai le large Un jour où je prendrai mon d'ici Loin de tout souci. Je répète ton mes choix de temps et mais tout Betton zomer uit Frankrijk. Schijnt dat je die daar overal hoort. Helemaal als je daar op de fiets door het land fietst. gooi je hem uh, echt overal. Het zou zomaar een Tour de France nummer kunnen zijn. Jaap, wat een mooi overgangetje. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. Uh, alsof het zo gemaakt moet Laat zijn. Laat Ellen dan maar nou de tune gemaakt hebben voor de avondetappe. Ach, daar is die. <laughs> En dan weer vlucht naar Parijs. Oh ja, terug naartoe, terug naartoe, terug naartoe. Het is een Tour de France en ik ga met je mee. Want dat is de Provence met de Midi pyrenee Maar je snel voorbij. Ik heb een dame voor twee. gerezerveerd in Parijs op de Champs-Elysées. Wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Het is een vrij parcours, de alto momenten. montou Oh lieve slakken en amours, daar ben je nu al moe. Het is een machtige weg, het klimmen valt je niet mee. Maar in geval van pech bellen wij nee. Weet. Ik zoen je en passant, je me dat je het weet Ga niet te snel voor mij, die wijn, die canapé Alles wacht op jou, jou op de schansen The better is this, the better the, night, the En dat was dan in de korte uitvoering. Dus ook een uitvoering ja, is negen uh, minuten. Die gaat maar door en uh, gaat maar door. Uh, het, het is gemeengoed uh, geweest uh, van dat soort uh, klassiekers... <laughs> ja. dat ze dan uh, een negen minuten versie... maar uh, of het dan nog uh, uh, luisterbaar is, dat is vers 2... Hoewel, de echte freaks... die houden we natuurlijk van uh, hele lange versies. Absoluut. Ik heb ja. een versie van... de stukje Hill Gang, die dus 18 minuten... en die ken ik helemaal uit mijn hoofd. Ja, maar uh, ik bedoel, kijk... als ik op een gegeven moment ook eens een keer... in een ochtenduitzending... een heer Patrick Cowley uh, in de remix van Donna Summer... 17 uh, minuten. Ik wou er niet over beginnen, Jaap. Ja, ik begin er maar. <laughs> dus. Uh, dus. Je hebt trouwens nog iets goed te maken... want uh, mevrouw Wendy Moore... Ja. die draai jij altijd in dat FM. Bijna maar, altijd. Maar heb je niet gedaan, ja? Gisteren niet en vandaag uh, staat... Uh, sorry, Wendy... Sta er ook helaas niet op, maar nu zit ik toch yes. met een programma wat ik mee mag doen. En ik heb hem gewoon klaarstaan. Hier is die nieuwe Wendy Moore. These days I feel like a dark cloud Hovering over cities Making the sky and grey My feelings are unbound Sometimes I just let it rain But when I let it pour down Oh yeah, I know what they say Telling me pretty lies Like you'll be fine, yeah, you'll be okay You overreact, it's not that bad Damn, just get over it So I go on, mask on They say Take the elixir, they swear this will fix it Ooh, what a lie, isn't it twisted? I would take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 We'll fix it, Ooh.